Het lichaam dat de politie in Grauw in de haven heeft gevonden... is van het vermiste meisje van 17. Het meisje sliep met vriendinnen op een zeilboot in Grauw. Gisteren was ze met een groep jongeren op een plezierjacht... zo'n 500 meter verderop. Sinds ze daar rond vier uur vertrok richting haar eigen boot... ontbrak elk spoor. De politie begon een grote zoekactie om en rond de haven van Grauw. S'avonds werd een lichaam gevonden. Uit onderzoek blijkt nu dat het om het vermiste meisje gaat. Het aantal ploffen en ramkraken van geldautomaten is de eerste helft van dit jaar opnieuw gestegen. Er waren 93 tegen 51 in de eerste helft van vorig jaar. De Nederlandse Vereniging van Banken zegt dat in de meeste gevallen niets wordt buitgemaakt, maar er wordt wel veel schade aangericht. De vereniging denkt dat aan de stijging nu een einde komt, doordat politie en justitie er meer werk van maken.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 Het weer echt is overwegend droog en het gaat of 10. Overdag in het noordwesten en enkele bui. Later in het hele noorden. Er is ook ruimte voor de zon en het wordt ongeveer 21 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1 en CRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Guilene Plag. Welkom bij het tweede uur van Casaluna. Een uurtje waarin we de wereld overgaan. De komende 60 minuten. Uh, en we reizen vooral naar plekken waar de meeste mensen niet komen. Omdat het plekken zijn waar het vaak akelig is of gevaarlijk is. Of waar mensen het heel slecht hebben. Het heeft alles te maken met mijn gast van vannacht, Sander de Kramer. Programmamaker bij de KRO. En hij heeft zelf zijn stichting in Sierra Leone een Sunday Foundation. Is dat van Sander eigenlijk, Sunday? Nee, we proberen of we echt zondags, van de armste kinderen maken we zondagskinderen. Zondagskinderen, ja, dat is het. Mooi hè? Maar ze kunnen jou daar, Sander, Sandy. Ja, ja, dat kan ook. Ja. De naam zou zomaar uh, kunnen Ach. als de kindjes in Sierra Leone jou uh, Sander gaan noemen. Of uh, en een nieuw uh, afseizoen van uh, Reisadvies Negatief, programma van de KRO, gaat zondag beginnen. En daarin uh, komt Sander de Kramer... Ja, op, op de vergeten plekken waar het ellendig is. Ethiopië bijvoorbeeld, Zuid-Soedan. Daar vertelde je al even in het eerste uur wat over. Rwanda, Sri Lanka. Nou, plekken waar je niet zo snel op vakantie eh, zal gaan. Als u nou zelf actief bent op zo'n vergeten plek in de wereld... en zich ergens voor inzet, dan wil ik graag weten hoe je dat heeft aangepakt, hoe je erbij bent gekomen... om juist je daar op te gaan richten. Laat het ons even weten. 0800-1121 is het telefoonnummer. Dus 0800-1121. sturen mag natuurlijk ook. casaluna.ncrv.nl Dus casaluna.ncrv.nl Uiteraard is het ook mogelijk om een bericht achter te laten... op onze Facebookpagina. Of uh, een vraag voor Stan de Kramer te twitteren. Naar hashtag of met hashtag Casaluna. Um, zondag nieuw seizoen, dat begint in de Filipijnen... Ja, Dat is volgens mij in die zin een beetje anders gevoelsmatig voor mij. Omdat dat vooral natuurgeweld is. Waardoor mensen ja. het heel slecht hebben. En in andere landen is het ook door ja, menselijk toedoen gevaarlijk. Ja, klopt dat klopt. een beetje? Ja, absoluut. Nee, het is, uh, het uh, orkaanseizoen dat komt op bepaalde eilandjes. Omdat die heel dicht bij die enorme plas richting Amerika zeg maar, zitten. Die, daar komen al die rampen bij elkaar. Dus ik begin ook bij een... Um, Vulkaan die net tot uitbarsting is gekomen. Waarbij vijf Duitse toeristen een paar dagen eerder zijn omgekomen. Die zijn echt verzwolgen door het lava. Echt verschrikkelijk. En uh, nu stond hij weer op punt van uitbarsting. Zet van die onheilspellende grote rookpluimen uitgehoest worden. Het stonk ook overal naar die zwavel. En, en dan is natuurlijk ook de vraag van... waarom gaan mensen daar dan toch omheen wonen? Want el, elke keer ja. komen mensen dan terug. Dat is heel simpel, omdat mensen natuurlijk sowieso daar straatarm zijn en daar geboren zijn. Dus sowieso aan die rampen altijd blootgesteld worden. Maar ook omdat een vulkaanuitbarsting... heel erg vruchtbare grond ja, brengt. Ja. Dus ja. Dat, als je je vinger in de grond steekt... dan groeit er een fruitboom en, en een gewas. Dus daar gaan mensen toch graag weer omheen wonen. Maar ook tyfonen, orkanen, tsunamis... alles komt daar bij elkaar. En, en met name hebben we aandacht gevraagd... voor de gevolgen voor de allerarmsten. Die wonen in strooie hutjes vaak, strooie huisjes... Wat totaal wordt weggeblazen. En als je niks hebt. kun je ook niets meer opbouwen. En, en wat kun je doen. om, om, dat, om die uh, enorme vloedgolven tegen te gaan? Nou, er worden nu enorme mangrovenbossen aangelegd. Wat ook nog eens heel goed is voor het milieu. En, en wat, uh, wat die, die, die, die, uh, die enorme vloedstromen. die door tyfoons worden veroorzaakt. tegengaat. En dat is ook wel heel mooi, om dat te laten zien ja. wat daar gebeurt. Maar Alleen... is het dan vooral wat echt mededogen wat jou drijft? Want dat heeft niks met een woede meer te maken, toch? Nee, Dingen ja, waar je druk om kan maken, waar je boos om kan worden. Nee, maar wel vergeten plek op dat moment. Het is ja. wel dat mensen daar niet bij stilstaan, dat daar, dat, dat daar plaats grijpt. En wat de uh, leefomstandigheden zijn voor mensen. En dat een visser die alles is kwijtgeraakt... ook helemaal niets kan opbouwen als hem niet een duwtje wordt gegeven. Ja. Het is een aardig contrast met een aflevering die werd herhaald... die ik toevallig ook had zitten kijken over Oost-Congo. ja. Waar het vooral gaat om uh, wapenhandelaren. Uh, wapens die daar, uh, nou ja... Ongeregistreerde ja. kalashnikovs uit China. Ja, en niet een paar stuks, maar dan zijn het echt honderden. Ongelooflijk. Laat even een fragment ja. van jou horen dat je, dat, er, dat je meegaat door iemand van Amnesty... die jou laat zien, en dan kom je eens in een enorme container... Ja. en die je even de opbrengst van wapens uh, laat zien. Je betaalt hier nog geen 30 euro voor een automatisch geweer als de AK-47... Oost-Congo is het afvoerputje van de internationale wapenhandel... waarop nauwelijks enige toezicht of controle bestaat. Is ergens een oorlog voorbij, dan komen hier de oude raketwerpers... machinegeweren, kogels en granaten terecht. Regelmatig nemen de vredestroepen van de Verenigde Naties wapens in beslag... die zo oud zijn dat ze in een museum thuishoren. Maar hoe oud en roestig ook, ze zijn nog altijd even bedreigend en dodelijk. Patrick! Yes! How are you? Welcome. How are nice you? Nice to meet you. Nice to meet you. Can so, you show me the weapons? Of course, I can show you the weapon. So, follow me, yeah. please. So, this is the type of weapon we receive. As you can see, it is an AK-47. You have some marks that shows you the origin of the weapon here. So, you. So, in this area, this weapon is used as a credit card. When you have it, you have the power. You can have a woman. You can get food. You can get everything you want. But of course, by using it. It's it's not uh, that people will give it to you because they are happy. It's because you point the weapon at them. Ja. eigenlijk is zegt hij: je geweer is je creditcard. Ja. Daar kun je alles mee creëren, vrouw. Uh, geld, nou ja, alles wat je wil. Als je het wapen hebt, dan heb je je betalingsmiddel. En zo gebeurt het ook. Ja, en voor nog geen 30 dollar voor een voor een nieuwe Kalashnikov, ongeregistreerd uit China of uit Bulgarije, zo hup. Wordt daar zo naar binnen geduwd. En niemand weet ook hoeveel wapens daarin omgaan. Ze hebben nu natuurlijk het topje van de ijsberg in die ja. containers liggen. En die worden dan in beslag genomen door ex bellen die het dan inleveren. Of uh, het wordt in beslag genomen het topje van de ijsberg. Niemand weet hoeveel wapens daar in omloop zijn. En daar, en daar lag zijn echt dus die mensen... hele container lag vol. Hè? Ja. Een zeecontainer. Ja, en er zijn ook heel veel mensen die daar ontzettend veel geld aan verdienen. Op die wapens. En die dus moedwillig over lijken gaan. Letterlijk en figuurlijk. Ja, ja, ja Jij er... vroeg later ook in die reportage van geweer voor hoeveel... Dode mensen staat dat. 20 ja. gemiddeld. 20 gemiddeld, ja, hè? dat weet ik nog. Er mensen mee vermoord. Klopt. 20 mensen gemiddeld. En ik kreeg een hele stapel in mijn handen gedrukt. Dat is zo'n raar gevoel. De je dus inderdaad. Ja, je staat met de instrumenten waar mensen dus het leven zijn, zijn uitgehaald. Ja. Met, met dat staai met een hele stapel staan in je handen. Ja, dat is onbeschrijfelijk gevoel. Dat is een heel raar gevoel. En 20 en, en minuten later, toen kwam er een busje aan met uh, kindsoldaten die waren gevlucht. Uit, uit een rebellenleger, konden niet meer terug naar hun ouders. Die waren allemaal stuk voor stuk, hadden hetzelfde verhaal. Zij waren onderweg door de jungle heen... om boodschappen te doen voor hun oma. Waren ze dan uh, gekidnapt door rebellenlegers. Die waren opgeleid. Sommigen hadden binnen twee, drie dagen al hinderlagen leren leggen. Uh, schiettraining gehad, alles erop en eraan. Hadden een jaar, soms al twee jaar lang, bij de rebellen geleefd. En die hadden een totaal verdoofde blik in hun ogen. Die hadden gewoon een, een compleet holle blik. Er, was, er zat niets meer van levensvreugde. Er zat zelfs geen leven meer bij, bijna meer in. Dat heeft zoveel indruk gemaakt. En dan hebben we het echt over kinderen tussen de 12 en de 15, 16 jaar. En die stonden daar dan op een badslippertjes. En die vertelden mij dan hun verhaal en wat ze hadden meegemaakt en ze konden ook niet meer terug naar hun ouders want hun ouders hadden hun weggestuurd omdat ze Om geldt... wisten die rebellen, nee maar die rebellen die wisten natuurlijk van ja, ze zijn weggelopen die kinderen. Die gaan natuurlijk naar hun ouders toe. Dus dat nee, ja. was meteen van kst, kst, je moet hier weg, want anders dan worden we dadelijk allemaal in de brand gestoken of, of, of doodgeschoten. Dus die kinderen waren totaal ontheemd, totaal toekomstloos en met een met een levensbagage in een korte tijd meegemaakt dat ze dat dat dat ze dat die waren beschadigd voor het leven. Ik kan het zeggen, daar weet je eigenlijk dat kan nooit meer goed komen. Nee. Nou ja, heel moeilijk in elk ja. geval. Hoe hou je de oorlog in vredesnaam uit zo'n kind... Ja. dat ook geschoten heeft? Ja. Ik vroeg het ook aan sommige kinderen. Kind, andere, andere mensen gedood hebben, ja. kinderen gedood hebben. Ja, natuurlijk. En andere ja. mensen, volwassenen. Onschuldige burgers. Hoe grote knuffel geef jij je dochter... als je dan terugkomt naar dat soort reizen? <laughs> ja. <laughs> Geen Barbie in elk geval. <laughs> <laughs> nou ja, het is... Dat is um... Weet je, soms is het niet... als je die reis achter elkaar hebt gedaan dan kun je het soms ook de eerste dagen... of soms zelfs de eerste weken... dan kun je er bijna niet over praten. Met niemand. Weet je? Dan ben je het gewoon zelf aan het verwerken. Dan, dan heb je het er eigenlijk niet over. Later komt dat wel hoor. Dan ga je wel erover praten. Maar de eerste weken dan ben je zelf ook nog een beetje en aan het verwerken. Of zo. Zeker omdat we die reizen achter elkaar doen. Zo kort achter elkaar. Dan, dan maak je zoveel mee in zo'n ja. korte tijd. En, en je ziet zoveel leed, zoveel ellende. En gelukkig ook wel heel veel leuke dingen en, en, en mooie dingen. Vraagt ze er wel naar? Wat je allemaal hebt beleefd? En wil ze het allemaal weten? Nee, ze zit meer in een Lady Gaga fase op dit moment. <laughs> dat vind ik ook prima hoor. Dat vind je ook prima ja, hoor. Ja. Ja, Zou dat moeilijk zijn? Nee, ik vertel gewoon wat ik heb gezien. Ik wind er geen doekjes om. Nee, maakt zeg, de wereld ik er dan wel. niet mooier? Ja, nee, dit, dit, dit is hoe de wereld is. En hoe de wereld ook kan zijn. Ja. ja. Ja, want die aflevering van uh, Oost-Congo heel erg opgeroepen tot een internationaal wapenverdrag. wat er getekend moest worden. Ja. Dat is inmiddels. En meer een merendeel van de landen heeft daarmee ingestemd. Als ik het goed. als ik de ondertitel zag uh, aan het eind van de aflevering. Ja, je hoopt alleen dat het echt in praktijk wordt uitgevoerd. Ja, Dat natuurlijk. is natuurlijk zoiets. Ik bedoel dus ook. Een, uh, er zijn ook allerlei verdragen voor eerlijke diamanten getekend. Dat er geen bloeddiamanten meer in omloop mogen zijn. Ja, ik weet uit ervaring dat, dat er nog van alles aan, mm. uh, aan rommeldiamanten natuurlijk. Uh, dus het is, soms is het ook een beetje symptoombestrijding. Hè? Dus uh, joh, uh, is het nou echt wat, wat, wat we zien of is het allemaal nep wat we zien? Ben je een klein schakeltje, zoals je het eerder zelf zei... van misschien is het maar een druppel op een groeiende plaat? Of denk je <lacht> dat de diamanthandelaren en de wapenhandelaren... inmiddels weten na jouw documentaires... Nou, ik heb wel eens dat de Kramer is. Dat... Nou, wat wel een mooie, wat wel een hele mooie anekdote is, ik ben een keer een Amsterdammer tegengekomen. Die wilde in de diamanthandel gaan. Die had gehoord dat er wel goed geld in te verdienen was. En die kwam ik daar tegen. En toen heb ik de beelden laten zien van de kinderen die, want hij wilde tussenhandelaar worden. Toen heb ik de beelden laten zien van de kinderen die ze opgraven. En toen zei hij, ja, aan het eind van, van het liedje, zei hij van, ik ga dit niet doen. Ik ga in de schoentjes in Gambia, zei hij toen. Ik ga lekker in de schoentjes handelen. Ja, en toen dacht ik wel zo, oké. Okay. Even dus, kijken of dat in orde is. Maar... Nou ja, ik wist het niet. Maar in elk geval, hier heb ik hem wel vanaf gekregen. Ik weet het niet. Ik weet gewoon dat je, je bent nooit je... direct bedreigd, bijvoorbeeld. Nee, niet direct, nee. Ik heb ook altijd wel de naïeve westeling gespeeld daar. Ik had het wel echt het punt van nou nu is natuurlijk iedereen blij. We hebben die kinderen er allemaal uitgekregen en ik ben natuurlijk maar een klein radertje. Ik ben geen ik ben geen enorme ik, ik heb niet enorme hoeveelheden mensen uit die mijnen gehaald. Er zijn ook heel veel volwassenen die erin staan. Mm. En ik heb wel de kinderen die ik gezien heb, die heb ik er allemaal uitgehaald. En, en Echt letterlijk vastgepakt letterlijk. en eruit getrokken? Ja, nou niet op dat moment. Ik ben teruggegaan met de chiefs en met de burgemeester. En, en toen hebben we die kinderen eruit kunnen krijgen. En toen hebben we ook meteen het hele chiefdom. Dus gewoon echt het hele gebied hebben we een boost gegeven. Dus we mm. hebben agrarische projecten aangelegd, we hebben skill centers aangelegd. We hebben de gehandicapten onder ons hoede genomen. Wat een hele dankbare groep is. Want in dit gedeelte van de wereld zijn, er is nog altijd, denken heel veel mensen... dat mensen met epilepsie of met een handicap... dat ze door de duivel bezeten zijn. Ja, ja, worden vaak in ja. het bos achtergelaten. We hebben ons daarover ontferd. Komen we van ieder geval niet buiten? Nee. We hadden er eentje die twintig jaar in isolement geleefd... In een, in een hutje. Toen hebben we eerst iedereen mobiel gemaakt... met, met, uh, nou, met revalidatiematerialen, dus rolstoelen, krukken. En vervolgens ook verteld... dit zijn krukken, dit zijn ook materialen... die in, in, in Westerse landen worden gebruikt. Er zijn ook heel veel invaliden, dus ook een stukje mentaliteitsverandering. En toen daarna... Na het mobiel maken hebben we een skillcenter opgebouwd. En uh, ja, het is fantastisch om te zien in het ja. noorden... dat heel veel gehandicapten nu een bestaan hebben. Die, die, die, die hebben nu echt een toekomst met als uh, metaalbewerker, als uh, timmerman. Als, uh, en ze hebben zelfs opdrachten van de overheid gekregen. En dat is zo mooi dat je samen met die overheid iets kan opzetten. Omdat het dan... Dan creëer je meteen een draagvlak. Weet je? Terwijl er vaak genoeg wordt gezegd, een overheid is zo corrupt... dus je moet daar niet mee samenwerken. Als je er heel duidelijk afspraken, afspraken mee dan maakt... heb ik hele goede ervaringen. Ja. Maar ja, wij zijn natuurlijk ook geen hele grote organisatie met Ik heb hebben gekozen om niet via een NGO dingen te doen, maar om het zelf. Omdat niemand iets met die diamantkinderen deed. Sterker nog, maar we hebben zelfs die titel bedacht: Diamantkinderen. Ja, er was zoveel te doen in Sierra Leone dat ik ook wel begrijp dat heel veel organisaties dachten: van nou ja, laten wij ons maar op, op dat gaan richten of op dat gaan richten. Er is zoveel, zeker na die oorlog, was natuurlijk zo'n enorme chaos. Ja, en die kinderen, daar kleven natuurlijk, die diamanthandel kleeft natuurlijk toch een ja. zwem van maffia omheen. En dat is natuurlijk ook zo. Het werd gesmokkeld via Guinea en via Liberia. Ja. En het werd allemaal, hier worden de vermogens op verdiend. Dus ja, daar bleven mensen vanaf. En dat was juist. Dus er was niks. Als daar een NGO was geweest die zich daarvoor had ingezet. had ik heel graag okay, daarbij aangesloten. Het heeft niets mee te maken, niet. maken dat je. Want je natuurlijk. Zeker de laatste jaren zijn mensen daar huiveriger voor geworden. door alle strijkstokverhalen. de hoge ja. salarissen van directeuren van goede doelen. Dat had er voor jou niet mee te maken? Nee, totaal om het niet. niet. Te doen. Nee, nee. Al begrijp ik natuurlijk wel die sentimenten. Ik bedoel, ik ben ook zeer tegen enorme grootverdieners. van, van, van mm -hmm. grote organisaties. Marktconform. Ja, het zal wel allemaal. Maar ukkie. Ik vind gewoon als je. Uh, iets voor mensen die, die je moet heel goed naar je donoren kijken, mensen die een, een, een, van hun salaris een deel afstaan om daar mensen een beter leven te geven, dan moet het daar ook naartoe gaan. Alleen krijg je op een gegeven moment echt die trend van mongo's, hè, my own NGO, ja. we gaan het allemaal zelf wel doen. Mensen zijn in Ghana op vakantie geweest, denken van... nou, ik wil mijn kinderen in een blootje zien lopen, ze hebben geen kleren. Ik ga kleren inzamelen. En dan zie je dus dat mensen zonder ervaring en zonder enige know-how... hoe je mensen kunt helpen op zo'n allerarmste continent van de wereld... ook wel heel veel verkeerd kunnen doen. Maar zo ben dus, jij toch ook begonnen? Dus jij wist ben... toen toch ook nog niet hoe het werkte? Ja, maar dat ik wel 17 jaar straat kan. Ervaring, waarin we 17 jaar hadden geschreven over, uh, over, uh, over projecten aan de onderkant van de samenleving in Nederland en in de, aan de, in de onderkant van de samenleving wereldwijd. Is dat, te is dat te vergelijken met elkaar? Nou, die projecten waar we over schreven, dan had je daar schreven heel veel over dingen die, die goed gingen, maar ook over heel veel dingen die fout gingen. Dus ja. ik ging met een enorme rugzak daar naartoe. En er zijn heel veel dingen ter vergelijking. Uh, uh, ik heb heel veel met daklozen gewerkt. en uh, die mensen denken ook heel veel, uh, aan, aan, uh, leven ook heel erg in het hier en nu, in het moment. Van uh, Leven van dag tot dag, van moment tot moment. Moeten we nu even een, een, een euro hebben of nu een tientje hebben. Dat is in Afrika ook wel heel veel natuurlijk. Van uh, Overleven op de dag. Dus ik zag wel heel veel parallellen. Dat heeft me ook wel heel veel geholpen. Ja, want wat kan er misgaan als je niet goed beslaagd en ijs komt en aan het werk gaat? In oh, een kan... dorpje in Ghana om kleding ja. in te zamelen. Ik zal je één anekdote vertellen die echt verschrikkelijk is. Ik heb een fotograaf gesproken die was met, uh, met een groep fotografen. gingen ze een boekje maken voor een goed doel. in Oost-Afrika, waar een oorlog was geweest. en dan gingen ze ex-kindsoldaten fotograferen. En zij gingen die, uh, die, die kinderen hadden. ze wilden de blik in hun ogen vangen met een foto. om te laten zien dat het ook maar gewoon kinderen zijn. En die helaas, dit, dit is overkomen. Mm -hmm. En die intenties waren fantastisch, hartstikke mooi. Maar ze hadden die kinderen, na afloop, ze hadden het niet goed gecommuniceerd. En na afloop hadden ze die kinderen wat geld gegeven. En uh, ochtends werden ze wakker gebeukt door een lange rij met kinderen. Die stonden op de deur te beuken. En ze deden de, de, de deur van het hotel open. Ze zeiden: Wat is er aan de hand? Dat waren allemaal kinderen die hadden gehoord van, van die andere kinderen, omdat ze. Kinderen hadden vermoord. Zo hadden ze het vertaald in hun hoofdje. Van Die hadden geld gekregen en op de foto gezet, omdat ze kinderen ah. hadden vermoord. Dus die kinderen die daar nu stonden, die hadden die nacht kinderen vermoord. En die wilden ook wel gefotografeerd worden en geld willen. Speciaal hebben. voor om, om geld te krijgen als ja. ze kinderen vermoorden. En dat soort dingen. Kijk, je moet ontzettend goed nadenken. Ik hoop dat ik het goed vertelde. En je moet ontzettend goed nadenken: wil je een stap nemen. Op een op zo'n ja. zo continent. Je moet je sowieso beginnen met je westerse bril afzetten. En met een lokale bril gaan, gaan, gaan maar, staan. Maar wat kan er mis zijn met als je dan kleding naar een arm land? Een van nou, de enige. Dat beroepen, is toch heel onschuldig? Ontzettend onschuldig lijkt het. Maar een van de enige beroepen in de diepe jungle, in de remote areas, is op zo'n oude zingermachine uit 18 zoveel. zijn kleermakers. Daar halen heel veel mensen halen daar hun beroep uit. Die, die, die, die verdienen daar hun geld mee. Op het moment dat je daar kleren naartoe gaat, wat vaak ook nog dumpkleding is hier, weet je wel. Dan, dan uh, op het moment dat je daar kleren naartoe gaat brengen, vernietig je de lokale economie. Dus je, rijdt zo, je trekt zo letterlijk de, de, ja, ja. de lokale kleermaker van ze. Dus dan denk ik bij mezelf van... Uh, uh, hergebruik die stoffen. Maak daar, he, gooi het allemaal bij elkaar. Maak daar nieuwe stoffen van. En geef die stoffen en geef naaimachines. En laat mensen het zelf doen. Want kleren brengen, dan heb je het weer over die vis. Ja. Maar geef mensen die hengel. Dan ja. kunnen mensen die vis zelf vangen. Dan gaan ze zelf de kleding wel maken. Zo is het. Want eigenlijk is het natuurlijk, ik word ook heel vaak gebeld: van ja, we hebben een school, we zijn een, een, een, een middelbare school en uh, ik verwoord, hoor ik hem. Ja, We willen graag met uh, onze kinderen wat bewustzijn meegeven. Dus we willen met een hele klas, met 30 kinderen, willen we graag naar uw project toe en dan willen we een schooltje verven. Ik zei, nou mevrouw, ik zei, hoe ziet u dat dan voor zich? Dat dan de arme Afrika de Afrikaantjes, die mogen dan gaan zitten kijken... hoe een blik met dertig uh, witte kinderen... aar en zon duizend euro uh, vliegticket waarschijnlijk... want dat is natuurlijk in het hoogseizoen... dat hij dan daar hun schooltje staat te schilderen. Ik zei, het is, is ook een beetje denigrerend, toch? Ik zou gewoon zeggen, van geef mensen die pot verf... want ze kunnen ontzettend goed schilderen. Beter dan je, u en ik bij elkaar opgeteld. Geef mensen de pot verf en zamel uh, wat geld in... en geef die mensen een toekomst. Zei, dat is toch veel praktischer? Ja, ze had ik er nog nooit tegenaan gekeken. Fijn, nu misschien wel. Can I follow Trigger Finger met I Follow Rivers. Sander de Kramer is mijn gast van vannacht. Uh, iemand uh, twittert al een fijne kazaluna. En moet jouw tv-maker en weldoener. Mag dat zo? Vind je dat een uh, goede omschrijving? <laughs> weldoener Sander de Kramer, hij is En uh, onder meer van uh, reisadvies negatief. Waarin die plekken in de wereld opzoekt waar het zeer akelijk aan toe gaat. En hij probeert het op die manier onder de aandacht te brengen. Een reisavonturen serie heet het officieel. Oh ja? Zie je, ja. oh, okay. op, op, zo noemt elkaar rood hoor. Okay. Jouw, jouw omroep noemt het ja. zo. Of tenminste, bijna onze omroep. Ten slotte worden ja. we collega's bijna. Voelt het als avontuur of voelt het toch meer als... als ja, iets op de kaart zetten? Nou, er zitten ja, zit wel heel veel avonturen aan vast. Hè. Dat klopt wel. Maar het is ook wel op de kaart zetten. Dat is wel de reden waarom jij het ja. wil maken. Ja. Ja. Ja. Ja. En je eigen stichting heb je, de Sunday Foundation, waarin je inzet voor uh, uh, ja, kinderen. Nou ja, de mensen die het heel slecht hebben in Sierra Leone en die uh, vooral ten prooi zijn gevallen aan diamanthandelaren. En schooltjes opzetten voor uh, meiden. Net een, een meisjeschool neergezet om meiden een toekomst te geven daar. En het bracht ons in ieder geval op de vraag voor uh, het uur aan u: van zijn er gebieden ergens ter wereld. Uh, Waar veel mensen het bestaan niet van afweten of ook niet willen komen, waar u actief bent en wat doet u daar dan? Op nummer 0800 1121 als telefoonnummer. En Leon, die mailde meteen. Leon, goedenavond. Ja. Goedenavond. Je zit goedenavond. nu wel in ja. Nederland? Ja, hoor, ik zit in Utrecht. Oké. Okay. Mm -hmm. Wat heb jij, waar heb je voor ingezet? Of zeg je um, voor in? Nou, ik ben uh, zeven jaar geleden, net zoals uh, meneer de Kramer zei, van gooi je gaat ergens naartoe en uh, ja, je gaat je inzetten voor iets. Um, zo ben ik naar Kenia gegaan uh, daar heb ik vrijwilligerswerk gedaan in een tehuis in, uh, in Kenia. En toen, um, ja, op de dag van dit, dit kan ik beter, dit is, dit is gewoon op een, op een slechte manier opgezet. En van daaruit uh, mensen tegengekomen die zelf een project wilden opzetten. En dat project heet Kebenne, Kenia, België, Nederland afkorting. Okay. En um, ja, omdat een Belg en een Nederlandse dat bedacht hebben. En toen ben ik erbij gekomen. En door de jaren heen zijn we eigenlijk een beetje uit de kluiten gewassen. We hebben daar een kinderthuis Waar veertig kinderen in samenwerking met de kinderbescherming worden opgenomen. Met gewoon Keniaans personeel. En um, nu een workshop uh, project aan het opzetten. En een gezondheidsproject. En ja, we hebben daar kottetjes gebouwd. Waarmee uh, mensen die daar... Ze, uh, ja, uh, die naar Kenia willen en dan uh, daar willen verblijven... ook gewoon bij ons kunnen verblijven... en dat dan de opbrengst naar het huis gaat. Dus, dus dat, um, ja, dat is eigenlijk ons project. Ja, en in hoeverre herken je de westerse bril uh, ja, heel erg. af moeten zetten? En hoe groot ja, is die valkuil is. om dat niet te doen? Dat is uh, heel groot, maar dat leer je heel snel af... als je het heel serieus wil doen. En ik ben het ook volledig met, uh, met de heer de Kramer eens... Zal hoor. Ja, Sander. Ja. <laughs> uh, dat dat eigenlijk gewoon een, een hele grote valkuil is. En dat daardoor ook heel veel projecten mislukken. En, um, maar je Want waar moesten jullie bijvoorbeeld aan opletten? Op letten? Wat, um, wat, wat had een ja, valkuil goed, kunnen zijn? Die, uh, de snelheid van werken, de manier van ja. het omgaan met autoriteiten. Ja. Um, hier zijn de autoriteiten er voor de mensen, en daar zijn de autoriteiten er voor zichzelf. En, uh, je, ben, je hebt het toch nodig om, uh, om, om alles op een officiële manier te doen. En dat, uh, ja, dat, een, dat, dat is een van de voorbeelden waar je dan denkt... Van, ja, hoe denkt een Keniaan, hoe werkt een Keniaan... en hoe kun je dat op die manier doen. En je moet echt een zwart gezicht hebben om daar iets, iets op te kunnen zetten. Wat zeg je? Je moet een zwart gezicht hebben? Ja, een zwart gezicht. Letterlijk? Je moet, ja, je moet een Keniaan zijn. En als je blank bent, dan ben je eigenlijk een zak met geld. En dat, uh, ja, dat, dat kun je alleen maar voorkomen door, door echt... Met Keniaanse mensen samen te werken. En uh, op, ja, om te proberen ze te enthousiasmeren. En op die manier uh, iets op te zetten. En anders kun je het niet. Maar aan de andere kant. Je hebt wel, wel je sponsors achter je staan. En die moet je natuurlijk ook iets geven. Je moet uh, laten zien wat je doet met het geld. En uh, dan, dat doe je dan wel weer met een westerse bril. En dan. Ja, dat is een beetje het schipperen tussen het een en het ander. Je moet een balans vinden. Tussen in Kenia op een Keniaanse manier werken. En in Nederland en België. Uh, nee, op, een, ja, op, een, op een Europese, Westerse manier het het, het, het, het het geld er goed is, brengen. Ja. Het commerciële aspect het eigenlijk orde. te invoeren. Ja. Herken ja. je dat, Sander? Ja. Een man is een zak met geld? Ja, dat is wel een voordeel. Ja, dat moet je wel, <laughs> daar heb je wel mee te maken. Maar ja, we hebben ook als heel groot voordeel dat onze nationaal coördinator... dat hij in Nederland gestudeerd heeft, in Wageningen, landbouwkunde... Mm. en uh, een Sierra Leonees is die daar echt naartoe terug is gegaan... om zijn land verder te helpen, dus beide werelden ja. kent. En dat is ook wel een ja. enorme sleutel, hoor. Ook naar de autoriteiten ja. toe. Hij, weet, hij kan alle, alle gezichten opzetten, hij kan alle talen ja. spreken... en hij kan ook druk uitoefenen als het nodig is. En dat is wel echt wel een, een, een sleutel die je nodig hebt... Ja, ja, dat is bij ons ook een beetje de, de opzet. We hebben um, ja, Pasti en Ariane, de twee oprichters, die hebben destijds uh, die hadden al, een aantal, al een aantal heel veel ervaring in Kenia. Paski is ook op een gegeven moment getrouwd met een Keniaans. heeft eigenlijk een gezin. Dus die heeft op dat gebied echt zijn zwarte gezicht verdiend en heeft gewoon ook een Keniaanse uh, vrouw. En vanuit mijn achtergrond, ik heb recht gestudeerd, ik ben bedrijfsjurist en daarvan daaruit weet ik in België en Nederland de weg. En dat, uh, je merkt wel dat je op, op verschillende manieren, uh, op verschillende disciplines eigenlijk mensen in je organisatie nodig hebt om, uh, op, om, om heel snel te kunnen groeien en ook iets, iets moois van neer te kunnen zetten. We zijn zeven en, jaar geleden begonnen. En merk je dat het moeilijker wordt om geld binnen te haken? Voor um, een goede doel? Nou, bij, bij ons niet. Bij ons is het eigenlijk een jaar we eigenlijk gestegen. We mogen helemaal niet klagen. We hebben helemaal geen crisis gehad eigenlijk. We merk je wel, nu dat we een professionaliseringsslag willen doen in België en Nederland, dat we echt Um, onze oprichters daar ook dat ze niet meer zelf van eigen geld moeten zorgen. We hebben geen overhead gehad de afgelopen zeven jaar. En uh, we hebben alleen ons personeel daar betaald. Maar dat zien we eigenlijk als, onder, als, als een onderdeel van het goede doel. En, um, maar we, we hebben in ieder geval in Kenia eerst een, uh, allemaal professioneel mensen. Iedereen heeft een diploma, uh, uh, een goede trust. Alles heel goed netjes opgezet de afgelopen jaar. En we zijn nu in Nederland en België bezig om... Uh, om, om ja, dat ook te proberen zien, dat we ook wat zelfstandiger kunnen zijn. Iemand twitterde ook al in het eerste uur toen hadden we het daar ook even over want het is niet makkelijk om geld binnen te halen. Ja. Die twitterde ik heb juist het idee dat de crisis doet beseffen dat wij het goed hebben, best goed hebben ja. en dat mensen daardoor vrijgeviger. Ja, nou, dat weet nou, ik niet. Ja, het, het is een beetje dubbel. Ik merk wel dat mensen onderling meer naar elkaar kijken. Als de televisie kapot gaat, dan is het toch nu eerder van: Hé uh, hey Jan, uh, heeft ons neefje, die woont toch sinds kort op kamers, uh, die zal wel een televisie nodig hebben. Dus in die zin zie je wel dat solidariteit toeneemt. Maar er wordt wel veel meer ook wel aan, aan onszelf gedacht: van, Oh ja, nu uh, de komende jaren, maar eventjes uh, de goede doelen maar even op slot gooien. Dat, ja, de goede doelen klagen daar ook steen en been over. Dat is bij ja. jullie ook bij Cabin en Children's Home? Uh, je... Bij KBN hebben we de, een, een soort van vaste club mensen. We hebben per kind een soort, ja, we hebben een soort van vaste parents opgezet. Okay. Dus elk kind heeft ook een, een zijn eigen sponsors. Om op die manier weet je de sponsors te binden. En um, ja, dat, dat, dat geeft wel een bepaalde zekerheid. Ja. Heb je en, eigenlijk. Uh... Ja, sorry, maak je even je verhaal. Of misschien <laughs> met een andere vraag te binnen, maar die stel ik zo. Nou ja, je, doordat je dus jarenlang bezig bent en je, hebt, je, je, je doet een actie en je doet een bepaalde presentatie en je, doet het, je verbetert jezelf erin, weet je ook steeds meer mensen te bereiken. En dat is bij ons eigenlijk meer ja, door jarenlang ervaring. Weet je, uit de dingen die je al gedaan hebt met geld ophalen. Ja. Dat het gewoon verbeterd. Dus ik denk dat bij ons daar de, de kracht zit. En niet omdat we mensen uh, geld willen geven. Maar puur omdat we onszelf verbeteren op dat gebied. Hebben jullie last van, van een jaloerse omgeving in Kenia? Je hebt nu één huis of ja. meerdere dingen neergezet. Ja, Ieder dorp wil dat natuurlijk wel. Maar je ja, kunt niet klopt. iedereen alles geven. Hoe ga je daarmee om? Um, nou ja, het is, het is natuurlijk heel lastig om proberen echt één op één met de kinderbescherming te werken. Zodat we in ieder geval van daaruit gewoon altijd kunnen zeggen van nou, als je met ons wil samenwerken, dat doe je via de kinderbescherming. En um, ja, dat, je wordt door de kinderbescherming ook gericht, want je moet vrienden maken, je moet je bekendmaken in de omgeving, je moet een goede band opbouwen en dat... Wat we dan doen is ja, her en der wer helpen. Uh, we hebben zo'n paar keer met kerst dat we de kinderen gewoon de straat opsturen. Jongens die hebben al zoveel gekregen, ga je kledingkast delen met de kinderen op straat. Um, dat merkt wel weer dat mensen op een gegeven moment echt uitkijken naar bepaalde evenementen. Uh, samen met gaan voetballen, uh, daar weer ondersteunen, een waterput slaan op plekken waar ze waterputten nodig hebben. Dus op die manier pompeer je dan wel een vriendschap te sluiten. En dat is ook echt een van de eisen wat. wat, wat wat we echt van de kinderbescherming te horen krijgen, van zorg dat je wel in de omgeving uh, goed ligt. Hoe, uh, wat geeft het jou zelf? Wat mij zelf? Ja, nu een hele grote verantwoordelijkheid en destijds <laughs> een ideolo ideologie van joh, dat, uh, dat kunnen we beter. En nu zijn we zeven jaar verder en nu, uh, uh, ja het is een deel van je leven geworden dat, uh, <tankt> ja, dat, dat, ja... Het <laughs> is gewoon heel mooi en het is gewoon geweldig dat je dat, dat, je dat kan doen. Zitten jullie in de stad of zitten jullie in een remote area, zeg maar, echt in de jungle? Uh, wij hebben een, deeltje, een tijdje in de jungle gezeten en we zijn op een gegeven moment wel naar een, st een stedelijke omgeving gegaan. Of ja, een stedelijk en dorp stedelijk. Uh, ook vanuit veiligheidsoverwegingen. Uh, dat je dus een beetje een betere uh, sociale controle hebt. En ook uh, bij, de, bij de voorzieningen dichter in de buurt zit. En heb je dan, de, uh, en heb je dan de kinderen meegenomen? Uh, hoe hoe moet je ja. het voor me zien? Ja, de kind, maar dat is, uh, nou, dat is misschien een 3 drie, vier kilometer geweest. De kinderen zijn gewoon naar dezelfde school gegaan, het is niet zo dat er een hele grote change was. Maar dat, uh, ja, dat, dat, uh, dat doe je wel, je gaat niet opeens de kinderen achter. Nee, nee, nee maar dat snap ik maar. <laughs> zitten de kinderen in een tehuis of... of uh, de, de, de, de, uh, ja. Het zijn wezen ja. bedoel jij? Of? Het zijn, uh, het, het, ja, de kinderbescherming, die zorgt dat kinderen of die bepaalde kinderen opgenomen worden. Ja. En dan uh, ja, proberen wij nog een beetje uit te zoeken of ze wel weeskind zijn of niet. En als ze geen weeskind zijn, dan, ja, dan moeten ze een goede reden hebben dat ze bij ons aankloppen. En je merkt het dus ook wel dat er bijvoorbeeld mensen, kind, ouders in de gevangenis komen en dat dan de kinderen bij ons geplaatst worden. En dan, uh, dan gaan wij wel een discussie met de kinderbescherming van ja, hoe lang kan, kan, kan een kind dan... Deze zekerheid bieden, dan gaan ze zo meteen weer terug. Uh, gaat de moeder af aan op een gegeven moment wel weer terug de gevangenis in. Kunnen we niet gewoon een, een, een, een regeling met de ouders treffen. En dat we echt een school en uh, een gezondheid bieden. En uh, ja, dat, dat, dat ligt een beetje aan wat de achtergrond is. En dan ja. doen je zelf nog een dubbelcheck dus. Ja, wij doen zeker een dubbelcheck, ja. zeker weten. We zijn daar uh, een paar keer op, ja, we proberen niet op de koffie te komen achteraf. Maar je merkt ook gewoon dat daar in Kenia de, het is gewoon heel vreemd. Papieren veranderen ook. Zo'n kind is de ene keer 9 jaar papier en de andere keer 11 jaar. Of de andere keer 16 jaar en de andere keer 18 jaar. En dat zijn dingen die, ja, waar je constant tegenaan loopt. Ja, ja. Dus je bent, vaak, uh... ja, vaak weten ze het ook niet, hè? Vaak weten de kinderen het zelf ook niet. Nee, we hebben echt nu een heel erg uh, schrijnend geval van een jongen die, op, die uh, bij ons binnenkwam. En die was dit jaar 18 jaar geworden. En ze mogen niet met hem te huis blijven als ze 18 jaar zijn. Dus dan moet ze thuis uit, maar die was pas twaalf toen hij naar de basisschool ging. Dus die had zijn basisschool niet afgerond. En we hebben hem gezegd, van, nou dan kun je in onze 18-plus 18 woningen blijven wonen. Dan zet je wel onder toezicht, maar niet meer in het huis, want dat mag niet meer. Dan moet er plek komen voor nieuwe kinderen. En dan, um, ja, dan, dan op een gegeven moment was het papier, dat die dus 16 jaar was. Dat was opeens veranderd, volgens het papier van de kinderbescherming. Ja, ja. Dus wij van de kinderbescherming op de kop, dat wij de jongen uit het huis gehaald hebben. En we kregen eerst nog een brief dat de jongen uit het huis moest. Dus schrijven we op onze kop, het kind wordt weg, weggehaald. En het wordt in, bij een, een oud-tand ergens uh, 50 kilometer verderop geplaatst. En dan drie weken later staat het kind wel bij ons voor de deur omdat de kinderbescherming vindt dat het toch weer opgenomen moet worden. Moeilijk ja. ja. ja. Hey, ja. vind, je, vind je niet uh, uh, de discussie van... Uh, zou, de, zou je niet liever kinderen gewoon in een zo normaal mogelijke situatie opgegroeid zien worden... in plaats ja. van allemaal bij elkaar in een thuis? Nee, tuurlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. Dat, uh, dat het, een kinderthuis zou eigenlijk niet, moeten, uh, niet mogen bestaan. Um, we hebben daar discussie ook afgelopen jaar gehad met de kinderbescherming. En die vinden dat wij de pleegzorg moeten, uh, moeten, uh, moeten, uh, um, ja, moeten voorzien in pleegzorg... En dan, omdat je een zak met geld hebt, dan word je dat wel een beetje opgelegd. En uh, ja, dat zijn allemaal, allemaal mooie dingen. En op het moment dat je dan ook echt met, met familie in, in gesprek gaat. En uh, kinderen met, met kerst. Kinderen gaan ook echt uh, bij familie of bij familie van uh, bij vrienden van familie en met kerst proberen ze zoveel mogelijk in een, in een omgeving te zetten van een week of twee weken. En dan, dan komen ze nou weer terug. En, is gewoon heel lastig om die communicatie aan te gaan. Ja. En de kinderbescherming helpt daar niet mee. En we proberen er echt achteraan te zitten. En het zou, zou eigenlijk moeten zijn dat wij over een paar jaar gewoon overbodig zijn. Maar dat... dat ja, dus hoop je, daar hoop je op, hè? Ja, daar hoop je echt dat op. dat je iets opricht je in de hoop dat je eigenlijk over tien jaar niet meer nodig bent. Ja, ja, ja klopt. <laughs> dat is ja. het doel, ja, toch? Ja. Leon, dankjewel voor ja, jouw verhaal bedankt. en voor het bellen. En heel veel succes. Ja, met, dankjewel. Met uh, KBN bedankt. Children Who jullie ook met het programma. Succes. Dankjewel. Okay, bedankt. Dag. Heb je ook de illusie, Sander, de kramer, dat, ja. ooit, dat je ooit overbodig bent? Absoluut. En wat ga je dan doen? <laughs> dan ga ik lekker een, een duikschooltje beginnen op Bonaire. <laughs> het klinkt wel echt als een ander uiterste. <laughs> totaal. Ga je een keer aan jezelf denken en voor jezelf gewoon. Uh, nou, vind maar doen met Nou, ik zo leuk. Uh... Dat, is echt mijn, dat is helemaal mijn ding. Ik vind het echt mediteren onder water. Dat vind ik zo leuk. Dus als ik, als ik ooit nog eens iets totaal anders ga doen, dan ga ik dat doen, denk ik. Wat wilde je eigenlijk vroeger worden als klein jongetje? Eerst voetballer natuurlijk. Oh, <laughs> maar ik piloot. was niet goed genoeg. <laughs> je stelde dit te veel aan in het team. Dat was natuurlijk toen al. Brandweerman. <laughs> ja, dit had je denk ik niet voor ogen. Dat je dit wilde gaan doen. Ondanks dat je in een demonstratie voor Indianen hebt meegelopen. Als nee, dit is, dit is me overkomen. Nee, ik wilde echt voetballer worden. Maar ik was niet goed genoeg. Nee. Mijn vader vroeger wel. Die was profvoetballer geweest. in He, ja? was het beginjaren. Ja. <laughs> maar uh, ik kon er kennelijk... Uh, geen hout van. Ja. En die had in eerste instantie ook weinig vertrouwen in wat je nu ging doen. Dat je je alleen maar wilde inzetten voor dingen. Toch? Ja, nee, ik rolde vrij snel de journalistiek in. Ik was nog wel heel jong. En toen, wilde ik ook, toen ben ik Nederlands gaan studeren. En toen schreef ik al. En, en vanuit het schrijven ben ik toen... Uh, Uiteindelijk ook televisie gaan doen. Een straatkrant natuurlijk heel lang gedaan. Ja, en had hij toen, daarvan niet wel. zoiets als ik in iedere interview: Sorry, jongen, daar kan je je geld dan niet mee verdienen. Ja, mijn vader, ja. Ja, die toen ik aankwam. Nou, nou, maar het was daarvoor nog. Ik wilde Afrikaanse taal- en cultuurwetenschappen gaan studeren. Nou, toen waren de gaar thuis, zeg. En mijn moeder vond het fantastisch. Hij zei. Doen hoor, zoon. Uh, die zei echt van San, lekker Volg je hart volgen. Hard? <laughs> ja, precies. En mijn vader stond van Afrikaanse taal- en cultuurwetenschappen, je bent niet goed bij jou. Dan had ik die plaat op gezet van jek, yeah, yeah. En dan lief je yeah. te dansen. Die kamer liep, ik ook een beetje op stang te jagen. Ja, dat waren mooie dagen. Dat waren spannende dagen vooral. In Huis in de Kramer. <laughs> uiteindelijk is het Nederlands geworden. En rechten? Ja, maar ik heb het allebei niet afgemaakt. Nee. Op een gegeven moment ik vond We het zo saai. De krant gaan werken. Ja. ja, lekker. De ben jij eigenlijk in. gewoon die, het ideale product dan van moeder en vader? Ik weet het niet. Het idealisme <laughs> van moeder en het zakelijke, want uiteindelijk ben je zakelijk, doe je het natuurlijk gewoon goed. Voor de stichting? Ja, je hoort, ja. ja precies. Nou ja, ik, ik weet in elk geval wel... Um, we doen het allemaal vrijwillig. En, en, en iedereen je zet je zich met een hart en ziel in. Maar we weten we wel waar goed we het geld moet. binnen. Ja, ja, dat klopt. Precies. Ja, je moet wel heel creatief zijn. Zeker in deze tijden om je stichting uh, te blijven runnen. En je moet ook zorgen dat je er geen buikpijn van hebt... dat je er geen slapeloze nachten van hebt. Want ik ken organisaties... Ja, die, die ik natuurlijk ook heel vaak tegen ben gekomen overal... waarvan een directeur echt bij zichzelf denkt... Van, oh, haal ik het geld binnen? We hebben zoveel lopende kosten nu. We moeten dat nog betalen, dat nog betalen. Ik weet niet waar ik het allemaal vandaan betalen. Ja. Die heeft echt slapeloze nachten gehad. En dat heb ik dan echt wel ontzettend diep medelijden mee gehad. En aan de andere kant denk ik ook van ja... niet te veel, uh, zoals ze in Afrika zeggen... Don't, don't bite more than you can chew. Huh? Niet te veel hoopjevork nemen. <laughs> ja, zoals ze daar... don't bite more than you can chew. Zeggen ze dan echt helemaal <laughs> fantastisch. Nog even een vraag via Twitter. Uh, politiek... Um... Uh, aspiraties. Ik ben benieuwd of Sander politieke ambities heeft of heeft gehad. Ik weet wel ja. dat er genoeg partijen zijn die aan je lopen te trekken. Hebben we getrokken, ja. ja. Nou, ik, ik ben er denk, dan dan uh, denk ik niet... Ja, landelijk ook wel eens. Maar ik ja? ben daar niet geschikt voor, denk ik. Ik kan niet uh, polderen. Ik denk van als we met als ik denk dat we die kant op moeten. Omdat het dan goed gaat. Dan, en dan komt iemand dan die zegt van nee, we moeten de andere kant op. Dat je dan maar in het midden een beetje uitkomt. Dan denk ik dat je ravijn in rijdt. Dat denk, ik. Ik, denk dat ik. En ik denk dat het te langzaam voor me gaat. Er zijn die van, zeggen van ja, maar dat is dus juist de, de soort mens die nodig is in de politiek. Om ja, wat voor elkaar te krijgen. Ja, dat kan wel. Maar ik denk dat het oeverloos gezeur is dat het heel veel energie. Wegvreet. Als ik vandaag iets bedenk, wil ik het graag vandaag nog als het kan... en anders morgen uitvoeren. En dat is in politiek. Volgens mij word ik daar echt een, een zielig hoopje mens van. <laughs> volgens mij moet ik het niet doen. Een duur of zo ergens worden? Nee. Als je gewoon je naam ergens aan verbindt? Nee, dat vind ik dan weer niks. Dan het een wel, beetje uh, ik vind, ja, Precies, ik vind alles of niks. <laughs> Sander de Kramer voor president. <laughs> Bent u actief ergens op een verlaten, vergeten plek in de wereld? Waar het slecht gesteld is met de omstandigheden voor kinderen of voor volwassenen, kan natuurlijk ook. En zet u zich daarvoor in, dan horen we het nog graag. 0801121 is uw telefoonnummer. Mailen kan ook nog steeds casaluna.ncrv.nl. My way, all I need is peace. This mind I can celebrate. All now is something to give. All now is, is something to do. All now is, is something to live. This. Oh, I like mm -hmm. All I need's a place to find mm -hmm. And there I'll celebrate, celebrate. Dan toch in één keer tot uh, bijzondere gesprekken over de profvoetballerscarrière van uh, de vader van uh, Sander de Kramer, van mijn gast van vannacht. We luisterden naar Olla uh, niet van Air. Radio 1, Kaza Luna, Plag. En we houden het vooral op hoe fantastisch hij als voetballer is geweest. <laughs> hè? we gaan niet <laughs> vertellen dat hij ook wel eens dingen heeft gedaan die minder goed waren. Uh, we kunnen alleen vertellen over het gebroken been met een gecompliceerde breuk... wat een eind maakte ja. aan uh, zijn voetbalcarrière. Ja, in de knop gebroken, na twee jaar al. En hij ging er zo serieus mee om, hij leefde voor die sport. Ja, dat moet ja. wel toch, als profvoetballer zijn. Uh. Ja, maar het was wel een, nog een prille profcarrière. Bij Excelsior. Excelsior. Ben je tegenwoordig ook nog trots op als je daar mag spelen, toch? Jazeker. Ja, zeker. <laughs> het komt uit Rotterdam, dus uh, dan zijn we er trots op. Goed, we hebben het over hele andere zaken, serieuze zaken. Um, Eugenie Millen hangt aan de telefoon. Goedenacht. Hallo. Jij hebt ook waar ter wereld een stichting opgezet? In Burkina Faso. Burkina Faso, kijk eens aan. En wat doen jullie? Nou, eigenlijk een beetje hetzelfde... zonder, uh, zonder dat we de, godzijdank de ontzettende ellende van de diamantmijnen hebben. Mijn, uh, mijn man is Fransman. Ja. En heeft als kind gecorrespondeerd met een kind uit Burkina Faso... We hebben twintig jaar in het buitenland gewoond. En bij terugkomst heeft hij contact opgenomen met die meneer. Zijn we daar naartoe gegaan. En uiteindelijk zitten we nu in tien dorpen... rondom de tweede grote stad van Burkina Faso, Dioulasso, In rurale dorpjes, zeg maar, eh, plattelandse dorpjes... waar we... Scholen bouwen, putten slaan, uh, microkredieten, uh, al dat soort uh, dingen. Eigenlijk een beetje hetzelfde wat, uh, wat Sander doet, zeg maar. Okay. Mooi. Ik zit me dan altijd af te vragen, want dan, je hoort dan altijd, we zetten een schoolgebouw neer. Maar ja. dat moet natuurlijk ook goede docenten en goede leraren opleveren. Is dat dan ook iets waar je ook mee in de weer gaat? Nou, op dit moment niet. Tenminste, half. Um, de lagere scholen die we bouwen uh, worden door de regering overgenomen... Dus daar worden uh, uh, onderwijzers naar uitgezonden. Yeah. Eigenlijk tot ons grote verdriet, want de kwaliteit van de onderwijzers is, is echt dramatisch. Yeah. Want dat zijn uh, de, de opleidingen van een pabo die hier vier jaar is, was twee jaar. En door um, subsidies van de Wereldbank en dergelijke uh, worden we met een noodgang een enorme stapel onderwijzers uitgestampt. Die uiteindelijk wordt de opleiding dan één jaar. Waar ze dan drie maanden theorie krijgen en drie maanden op stage gaan. Nee. En dan worden ze voor een klas met honderd kinderen gezet. Dus wat wij proberen is die onderwijzers te ondersteunen met, uh, met extra cursussen. Want als okay. ze één keer klaar zijn, dan, uh, dan worden ze eigenlijk in het diepe gegooid en dan houdt het op. Maar wat we sinds nu uh, twee jaar hebben, het gaat nu het derde jaar in... we hebben zelf een privé-agrarische school opgezet... Tussen, de, tussen een aantal dorpen in... waar dus alle kinderen van de dorpen waar wij actief zijn naartoe gaan. Of tenminste een selectie daarvan, want er komen zo'n 250 kinderen vrij. Maar we kunnen zo'n 70 kinderen per, per jaar plaatsen, zeg maar. En dan houden jullie zelf... bepalen jullie welke kinderen er wel niet voor een aanwekking komen? Die kinderen moeten hun een, een, een, een schoolcertificaat gehaald hebben... een lagere schoolcertificaat... En dan, Het is het Franse systeem, hè? dus ze krijgen dan ook nog een, een certificaat van dat ze naar de middelbare school toe mogen, ondanks het feit dat ze een lagere schooldiploma hebben. En die kinderen laten we een test doen door ons, om te kijken of ze wel of niet het niveau hebben om naar een middelbare school te kunnen gaan. Okay. Want dat wil nog niet altijd zeggen als ze een schooldiploma hebben, omdat het systeem vaak is van domweg uit je kop leren, om het maar grof te zeggen. Ja, ja. En dan uh, stampen, stampen, stampen. En dan is vaak de, geen logica achter. Dus kinderen zijn er niet zo goed in staat om dan zelf ook nog na te denken. En, en uh, je zegt van, uh, wij, is, is dat dan dat, dat jij en je man dat doen? Of is dat, zijn dat ook wel lokale mensen daar? Daar hebben we het natuurlijk ook eerder over. Want het moet eigenlijk vanuit de gemeenschap komen en niet ja, zozeer opgelegd absoluut. worden. Ja, dat was ook heel prettig om te horen. Want het is absoluut duidelijk, en ik ben het 100% met Sander eens... Dat er gebeuren zoveel projecten waarbij mensen met dan dus de westerse bril aankomen, zetten en zeggen van wij gaan een school neerzetten. Van nou, en dan wordt er een school neergezet, maar dan is er dus geen personeel aanwezig. Dus we hebben verschillende dorpen om ons heen waarbij uh, de scholen gewoon leeg staan omdat er niet met de, met de autoriteiten wordt samengewerkt. En dat zijn dan door andere mensen. Dat zijn, dan, Opgezet. Dat zijn Opgezet. Uh, Duitse of Oostenrijkse of, of Luxemburgse dingen. Die hebben dan geld en dan worden er in vijf dorpen scholen neergezet. Maar die staan dus dan gewoon leeg. Want er is dus niet van tevoren bedacht of er inderdaad wel uh, mogelijkheden zijn... om die scholen te bemannen met het personeel wat er voor nodig is. Mijn man is de absolute motor achter dit gebeuren. Die zat dat al dus sinds 16 jaar. Op vrijwillige basis uh, werkt die dag en nacht om, om dit runnen te krijgen. En we hebben ondertussen een kantoor in Bobo di Waar nu zo'n uh, uh, moet ik even goud tellen, uit mijn hoofd. Uh, zo'n zes man uh, dus de lokale organisatie runt, zeg maar. Ja, ja oké. Okay. Wat wil jij zeggen, Sander? Nou weet je waar het ook vaak misgaat? Dat zijn, je hebt natuurlijk ook wel van die serviceclubs in Nederland. Dat, dat is allemaal hartstikke goed. Ja, rotaries en <laughs> Lionsclubs. Een type zucht hoor ik bij je. Ja, nou, een beetje wel. Rotaries en Lionsclubs. En die vinden het fantastisch om dan <coughs> iets te doen. Dan halen ze geld op en dan willen ze en heel concreet willen ze dan een schooltje. Dat hebben ze van tevoren al in Nederland bedacht. Ja, ja. We gaan een schooltje neerzetten. Ja, en moet er moet een foto van worden gemaakt. En dat moet er in het clubblad naar elkaar worden gecommuniceerd. Dat is ook een soort concurrentie. En wordt er wordt helemaal niet over nagedacht van... is daar behoefte aan... Uh, is uh, uh, nou, ja, dat een klopperij? Een beetje wel, ja. Want Kijk, eigenlijk dan. zou je zeggen: van nou, er zijn juist is hartstikke veel behoefte aan goede leerkrachten. Sponsor die leerkrachten. Ja. Maar dat is ja. minder sexy dan ja. een school neerzetten. Ja. en dat in een clubblad kunnen neerzetten. met een groot logo van de Rotary Club erop. Maar nou, ik kan dat... helemaal, dan helemaal, helemaal kippenvel van krijgen. als ik dan weer zo'n artikel zie in de krant. Waarbij dan al die mannetjes hebben dan een maand lopen timmeren. Zijn helemaal trots. En die worden dan op een rode loper binnengehaald. En dan staan de kinderen met vlaggetjes erlangs van dingen. En dan kunnen ze t-shirts uitdelen. En daar krijg ik dan echt zo'n kippenvel ja, van. Ja. En van ik woging mensen, in dit, mensen dit geval. Ze doen het ook allemaal met de absoluut beste intenties. Maar wij hebben dus... We hebben wat van net vertelde. van Dan willen ze graag een school gaan schilderen. Of weet ik veel wat. Ja. En, het, wat wij proberen is dus gewoon met lokale mensen. We werken alleen maar met lokale mensen. Want de aannemer die bij ons een school bouwt... Uh, voedt daarmee 300 families. Ja. Zo is het. Is ook ja. een aannemer vandaar in ieder geval. Dat zijn altijd lokale Tenminste, wij ja. werken alleen maar met lokale mensen. Ja. En ik moet ook eerlijk zeggen dat we in 20 jaar in het buitenland gezeten hebben... dat we geen lokaal netwerk hebben om een Rotary Club uh, daar naartoe te sturen... bij wijze van spreken... Maar het, is, uh, het, het, het, het uitgangspunt is van je probeert daar mensen te helpen... maar je, door met twintig uh, zakenmannen die het heerlijk vinden om een, om een maandje te gaan timmeren... Ja. help je niemand daar. Nee, nee, nee. En we hebben ook met vallen en opstaan moeten leren om, te zeggen, om die westerse bril af te rukken. Ja. Dat je probeert uh, om, om vrouwen daar te helpen en dat op een verkeerde manier doet... en daar onmiddellijk voor afgestraft wordt... Maar uiteindelijk is het zo dat we dus um, uh, proberen om de mensen hun eigen waarde te laten vinden binnen de dorpen. En, te, en daardoor te zeggen van hoe was het vroeger, want het is natuurlijk een gekolonialiseerd land. Mensen hebben al 50 jaar te horen gekregen dat ze oerdom zijn mm -hmm. en dat ze niks kunnen. En door terug te gaan naar de tijden van wanneer weer dingen wel werkten... En waarom ze nu niet meer werken? Dus we proberen een dorpsorganisatie op te zetten, zodat ze weer zelfstandig worden en ook zelf uh, dingen kunnen bedenken. Ja. ja. En want ja. alles wat wij proberen te implementeren, hè, wat we dus helemaal in het begin deden, eh, dat valt valt in duigen. Moet vandaar uitkomen. De ja. Ja. ja. dat Kan niet anders. Nee. Dus we, zet, we leggen wel zaadjes in de in de in de gemeenschap zeg maar. Ja. Een eh, ander zeggen, woord voor de vissen in de hengels, zeg maar. Ja, door Toch? te zeggen, van, in plaats van met een handbijltje het, het, het, het, het land te bewerken... kun je dat met ossen doen? Ja, maar dat kunnen we niet betalen. En onze ervaring is, ik weet niet hoe het met Sander is... dat het ongeveer een jaar of vier, vijf duurt voordat het kwartje valt... En dom. dat ze dus bedenken van, en dan komen ze bij ons terug met het idee wat wij al, al, al een tijd met ze besproken hebben. Maar dan hebben. komt het vanuit de gemeenschap zelf. En dan komt het vanuit ja. hunzelf. En ja. dan ja. werkt het ook. Eugenie, mag ik jou danken voor jouw verhaal En de stichting? Hoe heet de stichting? ASAP. ASAP, kijk. Dan, succes. Dat uh, de mensen die je precies. <laughs> Oké, okay, Sander, jij ook succes. Oké, okay, groetjes hè. Ja, fijne ja, nacht nog. Ja, Zijn er dingen, Sander, die wij kunnen leren vandaar? Je zegt, we moeten niet de westerse bril opzetten. Moeten we af en toe een Afrikaanse bril opzetten? Oh ja, enorm. Vertel en Sowieso in het uh, genieten van hier en nu af en toe. Want het is natuurlijk zo, als het avond valt... dan wordt er ook op veel plekken gewoon echt het leven gevierd. En wij zijn hier alleen maar bezig met pensioen en met uh, later... en met, oh, als ik later groot ben, of was ik dan... En daar wordt veel meer in het hier en nu geleefd. En dat vind ik wel een verademing. Het ritme van de dag is gewoon echt het... Ja, dat is het ritme van het leven. En dat, uh, dat hebben wij hier niet zo in de vingers. Je ziet hoe mensen in het stuur zitten te bijten... elke ochtend in de file. Ja, dat Jij gaat niet? daar allemaal wat langzamer. Nou, daar gaat echt alles ja rustiger het en, en langzamer. Het eten is misschien ook... Uh... Tenminste, je hebt in, in Rotterdam heb je de smaak van Afrika, een restaurant waar ja. je met z'n allen om een tafel heen zit, een grote schaal, en dan eet je met ja. je handen. En je moet elkaar ook voeren. Dat is een heel sociaal uh, gebeuren. Ik weet niet of dat in Sierra Leone ook gebeurt. Nee, nee, mensen eten gewoon zelf. Ik vond het dan <laughs> gewoon dat je elkaar hapjes geeft. Niet dat je echt met een lepeltje naar de mond toe brengt, maar het, het delen van elkaar en het als een sociaal aspect zien. En niet even snel je eten naar binnen rollen, want er moet nog meer gebeuren. Dat ja. is toch ook wel een dingetje. Nou, ze kunnen in Afrika ook wel heel snel eten hoor. Dat oh, je Ja, dat, <laughs> dat kan je. er ook heel snel in. <laughs> Word ik toch weer opgelicht daar in die oei, testen, oei. In Afrika? Ik denk ook een <laughs> stukje Afrika te proeven. Maar dat is dus gelijk weer totaal anders. Zeg, om positief af te sluiten, is er heel veel mis in de wereld? Oh, wat een gemene vraag, een positie af te... Nee, het gaat allemaal vlekkeloos. Um, ja, maar ik denk toch dat we... We hebben nu heel veel crisis bij elkaar. Hè. We leven echt in een omnicrisis, financiële crisis, klimaatcrisis, grondstoffencrisis. Ik denk dat het ergens goed voor is. Ik denk dat uiteindelijk dat er wel een keerpunt komt... Dat de mensen ook wel een beetje wat minder zelfdestructief gaan worden. Dat we toch een beetje meer gaan denken van... oh ja, volgens mij moeten we het een beetje... een beetje zoals de Maya zeiden. Nou, dat zou wel heel fijn zijn als, als het allemaal net eventjes... wat minder zelfzuchtig zou zijn en iets meer... Aan elkaar en aan de planeet denken. Nou, is dat stichtelijk een mooi positief of niet? Als afsluiter. Ja, we hebben nog 2,5 minuten. Dus ik weet Oef, niet of je nog uh, twee nog. minuten de dominee uit wil, <laughs> <laughs> uit wil hangen. <laughs> het, is wel, het is wel een mooi begin van de fusie tussen NCRW Nou, ja, dat vind ik wel. Ja, dat is ja. de een kramer. <laughs> dat moet ik je absoluut nageven. Wat, uh, wat krijgen we allemaal te zien uh, in uh, het komende seizoen? Want je Filipijnen mee, je begonnen? Ja. Voor reisadvies negatief. Ja, ik ben aan de Lepra-eilanden van uh, de Lepra-dorpen van Cambodja oh, ja, geweest. Met Huub Stapel. Die is, uh, gezicht, van, ja, het is gezicht van de Lepra-stichting. En die wist er ook ontzettend veel van. Ontzettend betrokken kerel. Ik, ik kende hem al, maar ik heb hem daar nog beter leren kennen. Ik vind hem een ontzettend gave vent. En, en ja, hoe betrokken hij was met de slachtoffers. Ongelooflijk. De Rode Kmer heeft toen geen medicijnen verstrekt. Dus er zijn ook echt heel veel schrijnende slachtoffers. Echt, uh, die handen helemaal, je kent het wel uit die ja. filmpjes van vroeger you <laughs> Nou, dat is dus nu nog steeds aan de gang. Helemaal krom staan van de lepra. Maar ook kinderen van zes, zeven jaar die het hebben. En waar dan, als je daar vroeg genoeg bij bent... dan kan dat beperkt worden. Dan kan dat, en uh, Huub is daar heel veel van. Ja, we hebben daar vreselijke Geen dingen gezien. Geen rotarieactie, wel... maar een echte oprechte betrokkenheid van Absoluut. hem. Absoluut. Ja, maar ja. dat is wel iets wat je heel veel ziet. Soms vraag ik me wel eens af... is de be bekende Nederlander er voor het goede doel? Of is het goede doel er voor de bekende Nederlander? Weet? Het is een soort epidemie op een gegeven moment ja. geworden. Van overal maar bekende Nederlanders, bij goede doelen. Maar je hebt echt wel wel heel veel oprechte, zoals zo'n hubstapel... die gewoon heel oprecht daar naartoe gaat... en die zo begaan is met die mensen... die ze ook allemaal de handen vastpakt en laat zien... terwijl je best die bacterie kunt oplopen. Hè? Hij kan die bacterie... dat, dat, dat kan ons overkomen. Dat, waarschijnlijk doet dat dan niks met ons... omdat we daar te sterk voor zijn. We eten drie keer per dag over het algemeen. Maar het is wel iets wat, wat, waar veel mensen met een grote boog omheen zullen lopen. Ja, was nee, een, niet is dus. een bijzondere uitzending. En jij ook niet. Dat is de tweede aflevering? Of, uh... Volgens mij wel. En dan okay. uh, Nepal zijn we geweest... voor meisjesrechten, vervuild drinkwater, de onaanraakbare en slavernij. Volgens mij moet ik afronden. Ja, precies, want het is bijna <laughs> twee uur. Ja. En mensen kunnen kijken. En jouw ik noem nog even de stichting Sunday Foundation... via onze Facebookpagina kunt u het allemaal uh, terugvinden thuis. Sander de Kramer, dank, dank, dank. Ja, Ik dat je er was. Ik vond het, vond het heel het leuk echt, om er te euh, zijn. Mooi zo. De eerste keer ging die door omdat je weer naar het buitenland moest. Maar ja. nu uh, is het dan toch gelukt dat je hier was. Erg fijn. Zometeen hier op Radio 1. Alle reden om te blijven luisteren: De Nachtzuster met Astrid de Jong. En morgen in Casaluna zit je kampvuur hier. En die uh, ontmoet dan en heeft de gast toneelacteur George van Houts. Van Van Houts en de Kids. Heel veel plezier daarmee en een fijne nacht. Dag.